Dit heet Unitled. Unitled. Het is Untitled zonder de eerste T. Ik heb niet gevoeld. Ik heb het niet gevoeld. Ik niet het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 En draagt het voort. radio. Ja, kunnen jullie niet nog nee, keer? ja. Je vanuit Amsterdam-Oost. Wij zijn er om u de naar de radio te met uh, twee jaar. Geluid aan Leo van de Zalm. de surinaamse Maar nu zien gaan we. Mijn naam samen spietjes, los. En wat er nog meer voor lang, langskomt. Ook even overnieuw wat hij net zei. En we hebben het nu over aan de organisatie. Is er iemand die wat wil zeggen van de organisatie, komt eens naar voren? Nu draven vanuit Amsterdam Oost. Wij zijn er om u te vergezellen. Een beetje los gaan. Na twee jaren corona hebben we heel stil gezeten. Maar nu gaan we samen los. We over aan de organisatie. We geven het nu over aan de organisatie. Is er iemand die wat wil zeggen van de organisatie? Kom eens naar voren. We hebben hier Hans Plom. Een applausje voor Hans, organisator. Mag hier, uh, wat ja. Zeggen. Ja. Nou, Draven Boys, fantastisch dat jullie hier zijn. Van harte welkom. En uh, we zullen de kerk laat, uh, laten trillen. Uh, en uh, ja, we zijn hier eigenlijk ook voor een uh, eerbetoon aan een oude vriend. Een oude vriend die uh, ja, in ons leven van veel mensen hier in, in Ruigoort een grote rol heeft gespeeld. Uh, Leo van der Zalm geheten. En uh, vandaag, lang na zijn dood, is er een boekje met zijn gedichten uitgekomen. Dus daar gaan we nu eerst een klein programmetje aanwijden en dan voetjes van de vloer. Ik wil u eerst uh, voorstellen aan de man die, uh, ja, het is echt een ongelofelijke vent. Hij vindt overal, vindt hij interessante dingen van mensen waarvan hij, uh, ja, waar geen cent aan te verdienen valt, zou ik maar zeggen. En die publiceert die op een prachtige manier. Kleine uh, mooie boekjes. En uh, zo ook uh, onze oude vriend Leo van der Zalm... Die, uh, die heeft nu ook een prachtig boekje gekregen. En ik geef nu graag het woord... aan deze bijzondere uitgever. Maar eerst... Leo van der Zalm zelf. Hier heeft u Leo opgeluid. Dan heeft u even een indruk... schoonste schoonste plekje op aard je zingt soms zo zo zo de zo zo ja, de moeite uit. Het woord in zo zo Het woord een duif. Het woord zo zo een arensblik, een mussenpik, de glansflits van een blauwborst. Het woord een kwartel, waterraal, boelbekplevlier, klut, tureluur, ranzuil, rietzanger, groene specht. Het woord in ruig hoort levensecht. De dichter is een volgemaar. Hij wacht en spiet totdat het woord opwiekt uit wilg of hazelaar en draagt het voort. In de ha. Dat gaat zo ook wel door, Hans. Maar ja, okay. ik dan tegen de niet Hoor ik dan ga je pardon? die Ik zal Ik ja, is Zo mooi zijn. Ja. zo werkt het. Goedemiddag. We hebben net Leo van der Zalm gehoord. Het is lastig om daar iets tegenover te zetten met zo'n mooie dictie. Uh, Leo van der Zalm, ik citeer uit het programmaboekje van One World Poetry in 1980 een korte en zeer incomplete biografie. Leo van der Zalm werd geboren op 12 april 1942 te Noordwijk. Hij verwierf op de middelbare school de titel Princeps Poetarum. Hij was in 67-69 redacteur van het Utrecht studentenblad Trofonius. In 68 was er een uitvoering van het Knorpse lied op muziek van Huub Matthijsen op de Frankfurter boegmessen. Hij, hij schreef het volglied sorry, voor de Surrealistenbeweging Nederland en hij hielp mee met een inpakking van het Stedelijk Museum. Hij was oprichter van de stichting PPP. Pasklare poëzie, en medeoprichter van op het zelfmoordbevorderingsbureau. Dat was een stichting die in rusten was. Hij nam actief deel aan het exotisch Kietsconservatorium, het deskundologisch laboratorium en het Amsterdams Ballongezelschap. Hij was redacteur van de Papieren Tijger en publiceerde een tijdschrift. Alle begin is, puntje, puntje, puntje. Maar bovenal was hij dichter. Leo overleed in Amsterdam op 1 juni 2002, 80 jaar geleden. Nee, twintig jaar geleden. Tachtig jaar geleden sinds zijn geboorte. Op een enkele ruigoordbewoner Gangana is Leo vrijwel vergeten. Hij wordt niet meer gelezen. Op zijn roman Bakkas Brani na, die nog steeds te bezetten is bij In de Knipscheer, is de rest van zijn oeuvre alleen antiquarisch te verkrijgen. Vanmiddag zullen we proberen daar iets van verandering in te brengen. We hebben een chapboekje uitgebracht met een selectie uit zijn werk... en een manuscriptenmapje, beide in een zeer gelimiteerde oplage. Dus meer dan een vage rimpeling in dit literaire wereldje zal het niet opleveren. Maar toch. Ik heb Leo niet persoonlijk gekend. Ik zag hem wel regelmatig hier in de kerk... en hij was ooit te gast bij ons op het Zuiderstrandfestival in Scheveningen. Maar tot een gesprek is het nooit gekomen. Vanmiddag zullen er verschillende vrienden van Leo aan het woord komen om het over de persoon te hebben. Begin jaren negentig kocht ik een eerste bundel gedichten van zijn hand. Het smaakte naar meer en inmiddels heb ik veel van zijn boeken kunnen bemachtigen. Een enkele uitgave verscheen bij In de Knipscheer. De meeste werden uitgebracht in eigen beheer onder de imprints De Zalmsprong en De Moor. Hij drukte ze op een oude degelpers in het ruim van zijn schip, De Irma. Ik hoorde net van Joost trouwens dat als die degelpers aan werd gezet... dat die hele boot heen en weer begon te schudden. <laughs> Mooi is dat. Het moet een enorm ding geweest zijn. Was er geld, dan werden het fraaie gebonden uitgaven op bijzondere papiersoorten. Zag het er financieel wat minder rooskleurig uit... dan werden er bedrukte A4-vellen zodanig gevouwen... en samengevoegd dat het uiteindelijk een boekje werd... Het idee voor een chatboekje ontstond tijdens een gesprek met Hans... ...die mij vertelde dat Aja Waalwijk een archief van Leo beheerde. Het bleek om een oude schipperskist te gaan, gevuld met manuscripten. Bewerkingen van later uitgebrachte gedichten, ongepubliceerd werk en klatjes. Verder wat fotomateriaal en een volle map met registraties van zijn ludieke acties. De uitgave die vandaag gepresenteerd wordt bevat, naast een paar langere stukken, voornamelijk de haiku's... ...de favoriete dichtvorm van Leo. Over de Japanse dichtkunst haiku wil ik nog iets toelichten. Een haiku, waarschijnlijk weet men het al... ...maar een haiku bevat altijd een ogenblikkelijke, er ogenblikkelijke ervaring. Een interactie met de omgeving van de dichter. Het resultaat van nauwkeurig waarnemen en van zelfreflectie. Belangrijk is de verwondering die eruit moet spreken... De sfeer en de gevoelens van het moment en hoe die worden ervaren en verwerkt. Een ijzeren regel is dat de haiku moet bestaan uit drie regels met 5, 7, 5 lettergrepen. Voor de westerling was deze vorm vaak te bindend, te beperkend, zelfs benauwend. Om een paar voorbeelden te noemen, Jack Kerouac zocht naar lucht in de vorm en noemde de van oorsprong drie regelige gedichten American Pops. The objects of the haiku pop up in front of you. En Ginsberg gebruikte de term American sentences om meer armslag te creëren. Leo hield zich over het algemeen aan de geldende spelregels, maar ook hij zocht naar ruimte en wilde niet op de vingers getikt worden door puristen als er eens een te dichtelijk uitstapje wilde maken. Hij noemde zijn haikus karigdichten. Ik zal wat van Leo's karigdichten voorlezen, maar het begint met een haiku van een van zijn leermeesters. Josabuzon, die leeft in de 18e eeuw en die goed aangeeft waar de vorm toe in staat is. Hij schreef, op de tempelklok zit het kleine vlindertje rustig te slapen. Verstilling en chaos, sereniteit en geweld... Zulk oordverdovend materiaal heeft Leo nooit geschreven. Het grote gebaar was hem vreemd. Hij was een zachtaardig mens en zocht het meer in het beschrijven van de schoonheid van het alledaagse. Hij was een romanticus. Hij schreef... Al ben ik geen bloem, het mishaagt de vlinder niet op me te rusten. De mug... Die zojuist met haar gezoem me kwelde, rust nu in mijn baard. Vlieg je, het spijt me, ik moet je van het blad blazen, voor ik het boek sluit. Een koeltje, tweegebracht door wespenvleugels, streelt mijn wangen. Maak, kievieten, niet al dat lawaai, de sloot is van mij veel te breed. En ik besluit met een wat langer gedicht, wat ook in het nieuwe bundeltje staat, opgedragen aan Simon Finkeroog. Wijtszicht voor Simon Finkeroog. Wat rest een regen en de zon in de rug, even een regenboog gewelft. Eén regenboog maar, nee, doorkijken, doorkijken. Er is een tweede daar. Mijn beide ogen omvatten net aan de baan van de regenboog. In het midden van de regenboog twee eenden vliegen avondwaarts. Nu de avond valt, is ook voor regenbogen hun dagtaak voorbij. Ik geef nu het woord aan Hans. Ja. Dankjewel René. En uh, mochten jullie belangstelling hebben. Deze zeer bibliofiele uitgave is ook bij jou te koop vanmiddag. Echt de moeite waard. Maar Leo van der Zalm. Wat een ongelofelijk figuur was dat. Dat was een, een mythische man. Degene die hem kennen onder jullie die hem gezien hebben. Die weten dat met zijn grote baard en zijn imposante verschijning. Ja, dat was uh, geen alledaags type. En... Uh, uh, ik hoorde bijvoorbeeld uh, van David dat uh, toen wij met het uh, gezelschap waar ook Leo deel van uitmaakte, het ballongezelschap, op reis waren in Hongarije. En dat Leo een, uh, een, een heel groot bed op het podium kreeg, want die sliep meestal alleen. En, uh, en hij lag er op het podium en hij zei, eindelijk is ook het slapen tot podiumkunst verheven. Maar goed, hij was dus uh, niet alleen dichter, hij was een soort tovenaar. Hij, was, uh, hij stond bekend als, uh, ja, als Lord Hoedan in onze kringen. En, en ik zal straks vertellen waarom Lord Hoedan. Maar hij deed al van jongs af aan mee aan de, aan de ludieke bewegingen in Amsterdam. Zo het Kids Conservatorium, de... de het exotisch, het uh, uh, deskundig deskundologisch laboratorium, de insectensecten, al dat soort groepen die in de jaren zestig in Amsterdam bloeiden en die happenings organiseerden. Daar was Leo een, een, een belangrijke spil in. Hij was ook een geleerd mens. Hij, uh, hij is uh, onder andere naar India gereisd om daar, uh, om daar het onderzoek te doen voor het gedrag van de Nederlanders in. Uh, in Cochin, op het eiland Cochin, daar uh, hebben de Nederlanders uh, een kolonie gesticht of iets dergelijks. En Leo is daar geweest om te kijken wat er allemaal gebeurd was. Hij heeft hij een boek over geschreven. Hij heeft ook de Indiaanse dichter Tukaram vertaald. En ja, hij was dus echt een, een buitengewone tovenaar. Um, het is jammer dat we geen filmpjes van hem kunnen laten zien, maar het gaat hier nu toch om zijn, om zijn werk... Uh, ik wil het ook niet te lang maken, want uh, euh, Leo uh, die uh, sprak ook niet veel. En ik wil dus een paar gedichtjes voordragen die hij voor vrienden geschreven heeft. In de eerste plaats voor Theoklei. Het heet Daktuin Theoklei. Bloemen, zelfs als je je ogen sluit, bloeien ze na op het netvlies. Nou... Gelukkig is Theo ook uh, een van de veteranen. Uh, dan hebben we Ellen Ginsberg. Adembreed pratend, die van haikus armen vol woorden wist te maken. Nou, uh, gesprek met Hans Plomp. Het loze lot daagt mij tot schrijven uit. Een strijd die ik met liefde verlies. Een gedicht toe, uh, opgedragen aan Gregory Corso en, en Jack Michelin. At last, poems I lost by listening to Greg and Jack are at least well lost. At last, poems I lost by listening to Greg and Jack are at least well lost. Nou, je merkt wel, het is geen, uh, dat is ook een, uh, een diepe intellectueel. Leo van der Zal mag ook nog wel eens vermeld worden, behalve een tovenaar, een dichter, een, een schrijver, ook een... een, een een diepe intellectueel. De eerste keer dat ik hem tegenkwam was hij, uh, ik denk een jaar of 18, aan de Universiteit van Amsterdam. Waar ik ook dacht dat ik uh, uh, een tijdje moest studeren. En ik hoorde opeens in de kantine een fluisterende stem achter me. Pasternak, Pasternak, Pasternak. En ik draaide me om en er stond een magere, pukkelige jongen. En dat was Leo van der Zalm. Later werd hij een, een zeer uh, well-to-do... Uh, <laughs> Afijn, Leo, uh, Aya heeft jouw archief min of meer gered. Leo woonde op een, op een oud schip in het hartje van de stad, op de Oude Schans. Het was een, uh, ja, een, een, een walhalla van uh, buitenbeentjes. En uh, <totstuk> toen hij overleden was, heeft onze vriend Aya... Zich diep in de ingewanden van dat schip begeven. En, en de, de archieven tevoorschijn gepeuterd. En, en, oh, daar zal hij straks nog wat over vertellen. Maar nu even de, de stem van Leo niet als dichter, maar als tovenaar. Dichter en äh, Mystikus im 17. Jahrhundert in India, in Maharashtra. In diesem bösen Zeitalter sind die Unglaubigen dichter geworden. Diese Streitheven sind richtig fachmännisch. Was sie wollen, is... Reichtum, Weiber, Kinder. ihre Lippen sind uitgetrokken van veel spreken. Ze zijn ein gekken in buiten om um de eerder mannen. Hij spreekt over verleugd, maar zijn hart is niet daarbij. Met weder te gehorchen is niet in hun Sie Ze reizen zich niet los van hun Körper, Wie Lukas 8. Zorg, die, een kerel zorgt die schwerste heulen erleiden die niet zijn wat er ooit heeft. Het was zo over Ja. in Potsdam. En hoe dan? Heeft u dat ook? Het hoe dan fragment? Of maar, maar komt dat nog? Oh ja, dat komt als laatste. Oké, okay, dit was dus uh, Leo in Potsdam met een gedicht van Tukaram in het Duits, uh, tot mijn grote verbazing. Maar goed, je hoort wel, dit was uh, een bijzondere uh, figuur. <laughs> en, en niet helemaal van deze wereld. En misschien toch ook, uh, oké. Okay. Ah ja, mag ik jou uitnodigen om... Uh... Oh, sorry, eerst zou meer komen. Eerst zou meer komen. Sorry, Aja. Ja, Merik van der Torre is hier. Merik van der Torre was er ook al bij. Oh ja, was er bij in 92. Toen gaf, uh, gaf Leo van der Zalm uh, ja, masterclasses bij de klus. En uh, nou ja, hij gaat er iets over vertellen, hoe dat was. Om met Leo daar, die ja, Leo was een heel bijzonder man, bij heel erudiet ook. En, ik geloof dat Merik er wel heel veel van geleerd heeft. Merik van der Torre gaat nu iets vertellen over die klus. En een paar gedichten doen die hij toen de tijd nog geschreven heeft. Onder leiding van Leo van der Zalm. Alwa, Merik van der Torre die zelf ook een heel groot dichter is. Dat niet te vergeten. Merik, applaus. Luistert naar. Ja, en een van de heiligen die we hier vanavond tegenkomen is. een dakloos. Leo, uh, die uh, sprang nak. En ik draag... zijn gevestigd. Oh ja, was erbij in 92... Toen gaf. Uh, gaf Leo van der Zalm.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 Leo van den Zalm, die bemiddellijke en erudite dichter, leerde ik begin jaren negentig kennen in Café Miller. het literaire café waar maandelijks poëzieavondjes werden georganiseerd. Café Miller was gevestigd op de binnenbandabberstraat Hoek -Krombewaal. En Leo was daar stamkast. Hij woonde een steenworp. Dankjewel. Steenworp, afstand daar vandaan, in een woonboot op de Oude Schans. Ik hoorde dat Leo van der Zalm schrijfworkshop gaf, in Café Miller, in vier sessies, iedere week één les. Ik gaf me op voor deze schrijfworkshop. Wat me opviel, was dat Leo echt doseerde. Als een vriendelijke, maar toch een beetje strenge leraar. Nederlands. Hij had ook Nederlands gestudeerd. Hij doseerde het schrijven van vormvaste gedichten. Terwijl hij zelf vooral het vrije vers hanteerde. Hij schreef wel soms haiku en tanka. Die vormvaste poëzie was ik niet gewend te schrijven. Ik nam al jaren deel aan schrijfworkshop De Klus... onder leiding van Simon Vinkoog, die vooral de inspirator... Was van het schrijven van het vrije vers en de voordracht daarvan. Nu met Leo van der Zalm zet ik me aan het schrijven van het, van het ronddeel. Een gedicht met een vast rijmschema en terugkerende versregels. Twee van deze ronddelen zijn bewaard gebleven in mijn bundel Hier is mijn bloem uit 1996. Ik zal ze voorlezen. De regen gorgelt in de goot, tango waaiers over water, achter de sterren voorbij de dood. De regen gorgelt in de goot, klimt langzaam het morgenrood. Neem mij lief, er is geen later. De regen gorgelt in de goot, tango waaiers over water. De tweede. In je ogen koersen transparante zijde, in je adem trappelen paarden rond, over zwarte eilen in je ogen transparante zijde, en paarden in je adem draven meiden over witte vlaktes tot de morgen stond. In je ogen koersen transparante zijde, in je adem trappelen paarden rond. Ik zal nog een paar eh, gedichten uit eh, Hollands Ooster van Leo van der Zalm uit 1984 voorlezen. Melope. Dat betekent eigenlijk ritmisch gezang. Paul Verstijen had ook al een een gedicht getiteld Menopée geschreven, nu deze Menopée van Leo van der Zalm. Als met lichte dwaze tred, de moedere maan, de zee waaraan, als met dwaze lichte tred, beschonkene het strand langsgaan, zij het dorp en de donkere zee met even onzekere passen mee. Vogels met zeer vermoeide wikslag opwaarts, Zeer vermoeide wikslag stroomafwaarts Zeer vermoeide wikslag Een vlucht vogels Zeer traag De rivier overstekend Boomzoekend in de mist Een enkele vogel Die twijfelt tussen dalen en stijgen En dat doet Met langzame vleugels Nauwelijks stromend water. Zeer vermoeide wiekslag. Alles als verdoofd na een ontploffing. Herfstgebruikt. Ooft dat rijpte en is voldragen. En de wind die het blekende blad af zal breken. doodblad. En ik die aan de gewoonte om te sterven... Niet zal ontkomen. Zou ik nog een paar huikel voorlezen? Kijk hoor. Wat bracht ze bijeen? De wind, een geur, een kleuren, de vlinders paren. Zocht met zachte tred haar poes in mijn huis, de ziel van mijn dode lief. Zijn woedend geblaf klinkt naar mijn zoveelst voorbijgaan als een vriendengroet. Begin van lente, de eerste boom met vrolijk blad blijkt de treurwilg. Deze heet midzomernacht, Maan en wijn en maan en wijn, wijn, maan, volle maan, wijn, wijn. Twee maanden. Uit de mist lezen de nu kale takken killerdroppels bij je Bij sneeuwval merk je hoeveel medemensen gaan op jouw dwaalwegen. Dank u wel voor jou. Ik ben heel blij dat uh, het boekje van Leo is uitgekomen. Of een boekje van Leo. Als het gaat om het archief of om, om je een beeld te geven over wat voor, archief, of om wat voor archief het gaat... ...dan begrijp je dat het uh, zwaar aangetast materiaal betreft... ...door vocht en wurmpjes uh, na Leo's overlijden ben ik zijn boot opgegaan. De familie was langs geweest en had... toch, laat zeggen, de, de handgemaakte boekjes... en een paar dingen die er oké okay uitzagen, meegenomen. En wat er overbleef, dat lag grotendeels op de grond. En dat heb ik gewoon weg op bierveeltjes met krabbeltjes erop. Want Leo schreef uh, overal, met name in cafés... Hij was uh, echt de poortwachter der drempeldichters. Um, hij zat overal waar jonge mensen de stad in kwamen. En Leo die was dus al heel snel op de hoogte wie er aan het schrijven was. Want Leo die straalde dat helemaal uit. Die zat al te schrijven. Dus hij zocht altijd mensen op. Hij vond altijd mensen die zich daarmee bezighielden. Hij was de eerste junkieopvang van Amsterdam... Uh, rond de jaren 1969 uh, liet hij mensen toe die heroïneproblemen hadden. De zeg ik, in die tijd genoemde oorlogsveteranen van de jaren 60, die allemaal met drugs aan het experimenteren waren geslagen. En zoals de goede oude Soefie, die hier ook altijd kwam met zijn accordeon, uh, heel leven lang hoors gebruikt. Uitstekende mensen. En dat soort, ja, laat zeggen, die groep, daar zorgde Leo voor in die tijd. Um, ik kwam hem tegen en het was eigenlijk, had ik uh, de, uh, het kids conservatorium al een keer op straat zien optreden. Op het Leidseplein. Jullie liepen daar, Theo, Leo, Max en nog een aantal andere uitgedorste mensen met instrumenten. Dat zou jaren 1970 of 1971 geweest kunnen zijn. En dat was heel mooi om te zien. Dus ik raakte onder de indruk van die uitgedorste figuren. Dat was veel later toch? Dat was toen bij het Lievertje. Nee, dat, ik praat over het Leidseplein nergens nog eind jaren zeventig. Of wat zeg ik, eind jaren zestig, begin jaren 70. Um, ik, ik ontmoette Leo gek genoeg, want ik ging altijd hasjes roken in café Appel. Dus in 1972 was daar een kuil gegraven. En de enige die ik daar bezig zag. Achteraf bleek dat de kuil van appel te zijn. Waar nota bene het Amsterdamse Ballongezelschap werd opgericht. Ik had daar nooit van gehoord. Ik kende niemand. Ik zat daar gewoon. Maar Leo die zat er door de weeks ook. Want die jongens die kwamen dan, uh, om de zoveel tijd even samen. Maar Leo was de hele dag aan het graven. Als een echte archeoloog. En die liet mij al die schilfertjes. En, van potjes uit de 16e, 17e eeuw. Die die... ...naar boven had getoverd, die liet hij mij zien toen. Dus dat was mijn eerste ontmoeting met Leo. Nog niet vermoedend dat ik later een goede vriend van hem zou gaan worden. Eigenlijk praat ik dan al een paar jaar verder dat ik hem wat beter leerde kennen. Maar, had je een aanvulling? Ja, want de fondsen die uit de koud van appel naar kwamen... Ja. Ik zee. dat er water. water... ...ze hebben wel twee meter diep ...zo'n zo lange grijze haar uit de kreis, haag, maar het werk van Leo van de Zalm... Was om bij al die bonten, die hele zinners is... aan de wand, en dan zijn hij de tekst om. Right, klopt. Ja. ja, ja. Ja, klopt. Ja, want dat deed hij natuurlijk ook in het Stedelijk Museum in de nieuwe vleugel van het Stedelijk, ook begin jaren 1970. Um, had Leo daar een hele vitrine vol met piepkleine beeldjes. Maar er stonden dan elle lange titels bij. Piepkleine beeldjes met, met beschrijvingen van het beeldjes Die eigenlijk net zo groot of misschien wel groter waren dan die beeldjes zelf. Uiterst, uiterst grappig. En we kwamen elkaar natuurlijk later tegen in de Nieuwmarktbuurt. Want daar woonde ik dan ook. En we werden zelfs jarenlang buren. In die tijd zaten we veel in Jazzcafé ook. Uh, op de hoek bij de Kromboom Sloot. Een van de gedichten die Leo... Toen Leo 40 werd, toen had ik mijn eerste kraakgalerie. En Leo die wilde graag bij me exposeren. Dus toen hebben we een hele expositie van Leo in uh, Galerie de Krater. Zoals ik dat toen noemde. Uh, boven de oude metro ingang. Oh, uh, in de Sint-Antonisch Breestraat. Hij uh, schreef in dat café... Ontmoeting met spin... Daar daalt een spin neer... Langzaam... En verdrinkt langzaam... In mijn glaasje bier. Dronken van mijn bier... Draait de spin zich op de rug... En ziet ze vliegen. Zelfs dronken spinnen... Hebben in hun zich zag weg iets vastberadens. Laat die spin liggen. Laat hem zijn roes uitslapen. Morgen spint hij weer. Ik pak mijn glas bier. Pak de draad van de spin op. Zwalk hem naar mijn buik. Tussen de vezels van mijn trui... Voelt de spin zich in eigen oerwoud. Na het oponthoud van mijn glas, pen, pens en trui, daalt de spin grondwaarts. Op de grond belandt. Er lopen mensenvoeten. Red jezelf. Vriend spin. Mooi hè? De spin toch redden op de een of andere manier. En daarna, ja. C'est la vie. Hè? Het leven gaat zijn eigen weg. Indiaanse zien wijzen op de Schelling. Ik heb die gedichten toen uitgezocht. Uh, in 1982 uh, of zo. Toen, of drie, of wie was dat? Uh, 84. Zou best kunnen. Hè? Toen werd hij 50. Of nee, 40. Hij werd 40. En ik vond dat toen in die tijd twee mooie gedichten. Dus die heb ik toen in dat. Blaadje waarbij ik toen overigens al uh, een aantal filtjes had gevonden. Of korte krabbeltjes van portretten van Leo. En die heb ik toen voor alle zekerheid maar even gefotocopieerd. Want die zouden, die bestaan natuurlijk al lang niet meer die originele. Maar uh, deze ook, ook een heel mooi schetsje van Leo. Je ziet te zien vanaf die afstand een beetje. Geen idee. Ook, ik heb zelfs nog twee etsen van Leo bij me thuis. Ik weet ook niet. Die lagen ook nog in de boot. Uh, deze. En natuurlijk iedereen kent het prachtige schilderij van Aartje Veldhoen. Van Leo. Ook dat heeft ook toen in mijn galerie gehangen. Dat hangt nu ergens in een museum. Dus het was wel bijzonder. Um, even kijken. Um, die Indiaanse zienswijze op de Schelling. Want ik was... Kijken, maar is dat nou weer? Oh ja, hier hetzelfde papier. <Klacht> Indiaanse zienswijze op terschelling. Westwaarts gaat de wind. Komt uit het oosten. Oostwaarts gaat de wind met de geur van het westen en van zuid naar noord, van noord naar zuid. Er is een komen en gaan van de wind. De aarde drukt van onder, de hemel drukt van boven op het eiland. Onder de winden buigt het eiland de rug tegen de golven. Strekt het eiland de buik, met handen en voeten is het eiland gebonden aan de zee. Het eiland is een traan, verloren in een huilbui van het vaste land. En met vaste voet betreden de mensen het eiland en bergen zich na hun dood op in het eiland. In het westen leest men krant. In India verbranden ze per dode een kubieke meter hout. Dat is een wat uh, cryptische, maar hij is wel goed. Ik uh, zag hier, want ik heb vanochtend nog even gekeken, ik zag nog tot mijn verbazing... Uh, een boekje, ook weer typisch zo'n Leo, het boekje zelf gedrukt. met in dit geval tekeningen van Guus Boissevin. Dus ook, uh, zeggen, met goede vrienden en vriendinnen samen, kijk ook met een handgedrukt boekje. Uh, schitterend. En Leo, die, en daar ben ik natuurlijk ook, net zoals Merik, ook meerdere malen bij geweest. Uh, als hij in Café de Moor uh, zijn boekjes, alle begin. Ik heb er hier, alle begin is zes. Het begon met alle begin is 1. Ik geloof dat hij er een twintig of 25 tal heeft gemaakt. En daarin uh, had hij dus elke twee maanden een avond... waarin hij een beroemde dichter uitnodigde... zoals Bert Schierbeek... die ik daar, die overigens ook een buurtbewoner was... maar die ik daar eigenlijk dankzij Leo heb leren kennen. En uh, die ik eigenlijk vanaf mijn jeugd enorm bewonderde... vanwege het uh, Mijn Boek Ik of Het Boek Ik... Hè, en, en, het is echt een baanbrekend boek als het gaat om het, uh, het, het loskomen van een narratief zoals wij dat kennen. En eigenlijk een monoloog interieur, en exterieur... en alles wat van binnen en buiten door elkaar heen uh, naar iemand toe komen uh, heeft bepaald. En ja uh, Leo die werkt natuurlijk veel meer traditioneel dan de hem omringende podiumkunstenaars. En toch op de een of andere manier... ...was het een wisselwerking. Simon, Johnny, Hans, Leo... ...het was eigenlijk een groep dichters van verslaagd ander kaliber... ...die elkaar mochten, samen wilden werken, samen konden werken... ...en eigenlijk toch eigenlijk allemaal een hele eigen specifieke ding deden. Niet zoals de vijftigers, ja, de bekende beatnik generation... ...maar een van alle generaties, door alle stromingen heen bestaand groepje... Um, ...waar ik gelukkig uh, oor- en ooggetuige van heb mogen zijn. Um, nou, even kijken. Hoe sluit ik dit nu af? <laughs> ik weet het niet eens meer. Ik heb het namelijk helemaal niet voorbereid, deze speech. Dus weet je wat? Ik ga eventjes iets wilds doen. Iets pakken wat ik helemaal niet voorbereid heb. Dan pak ik toch het boekje van Guus... Een kiezel gooien doe je over elke stroom. Maar de zilver stroom houdt elk ontmoeten tegen. Tot pas die dag in de herfst. Nu de herfst nadert, spreiden zich nevels over de hemelse stroom. Nog veel nachten van wachten slijt ik... Volop verlangend. Als ik het niet zie buigen onder de herfstwind. Weet ik voor mezelf hoe nabij de tijd dat wij ons weer zien zullen vieren. De dag dat de wind van herfst heftig opsteekt. Ziet de zilverstroom mij aan haar oever. O zeg mijn heer dat ik hem daar wacht. O. Die witte wolk, voortgejaagd door de herfstwind, zou, zou dit niet soms de hemelse sjaal wezen, waarmee Tanabata wenkt? Winden en wolken, ze gaan en komen vrij uit over de bedding. Tussen mij en mijn hartsvriend spoelt de stroom boodschappen weg. Dank jullie wel. Mocht je straks nog even een blikje in dit uh, fragmentje van mijn archief willen uh, zien, dan uh, welkom bij die tafel. Ja. En dan nog de aller, alleroudste vriend van Theo, uh, van Leo, Theo Klei, die het afrondt met een smakelijke anekdote van één minuut. Daarna hè? je Goedemiddag iedereen een beetje die Leo van der Zalm. Leo die had een naam. Op zijn stijlklipper. Dat was een boot op de oude schans. Tegenover de mantelbaanstoren. Heb ik ook veel geslapen. In dat, in dat kajuit erboven bij Leo. In die tijd heette Leo. Kapitein Blauwbaard. Die baard had hij. En die mocht ik dan met elke happening die er was. Met een spuitbus blauw. Blauw spuiten. Er was een moment dat we met de luchtbus werden uitgenodigd door Den Bosch, het Bosse Vliegergenootschap met Duke Burgerhof en een aantal dat we met het Amsterdamse Ballongezelschap met de luchtbus naar Den Bosch reden op uitnodiging omdat daar ook een groot vliegerfestival gaande was onder leiding van het Bosse Vliegergenootschap uh, Leo van der Salm nu ik hem voor de geest haal. Praatte altijd heel zachtjes. En dat kwam omdat hij zeer gevoelige oren had. Je moest altijd heel dicht bij hem gaan zitten om te horen wat hij, wat hij vertelde. Hij vond het heerlijk om in een draagkoets gemaakt van bamboe en lintjes. Om dan rondgedragen te worden in het festival gebeuren. En dan was hij het middelpunt. En er was een moment dat we hem neerzetten met en al midden in het publiek. En dat het, bon, het Amsterdam Ballongezelschap eromheen is gaan zitten. En luisterde wat Leo te zeggen had. Wij zijn eromheen gaan zitten. En waar ik, wat, ik, wat ik over heb gehouden van dat van dat gebeuren is dat wij aandacht vroegen aan Leo en of hij het nog een keer wilde herhalen omdat we het niet helemaal goed verstaan hadden. En dan sprak hij wat luider en dat ging als volgt. Ja, en een van de heiligen die we hier vanavond tegenkomen is een dakloos uit Parijs. Tenminste, dat is de rol die Leo Zalm van de Zalm vanavond uh, uitbeeld. Dakloos en uit Parijs, maar toch in Amsterdam. Ja, nou ja. Een beetje Amsterdam trekt zich, zich terug als clochard. Als hij aan zijn einde komt. Wat is de wijsheid van de clochard? Zoveel mogelijk niets. Zoveel mogelijk niets. Ja. Maar wel een, een glaasje wijn? Ja, ja. Die flessen die worden toch maar gevuld. Dus die worden ook geleegd. gelegd. <laughs> midden van Schotse heiligen. En achter ons hele partijen. Ik geloof Chinese heiligen. Wat is de boodschap voor het nieuwe millennium Leon? <laughs> Hou moed. <laughs> Hou moed. <laughs> Hou volop de moed. Hoe dan ook. <laughs> Dankjewel. Goed gedaan! mee bedoeld. Met de op de grond en dan komen de wormen omhoog heb je het nog een keer in italië gedaan in bologna ja, ook oh. met, oh ja? met simon de ja maar dat en werkt kijk als je doet met z'n ja. allen dat gaat erom dat het hele middelpunt nee joh ja. kwamen al die regenborden uit de grond en ze hebben goed, kijk wat een goed dan? hoe dan? Hoe dan? Ja, zo jong vindt Theo, is dat ik het wat je vertelde? Wat? Over die sinaasappelkistjes, Kun je dat één keertje vertellen voor mij? Wat heb je erop staan dan nu? Nee, niks ervan, want het was hier. Het was nou, maar het hier. ging over Leer van de Zallen. Ja? Ja, maar die keer, dat is een heel lang verhaal, ja, dat is de kou van appel. Ja? Ja, nee, maar als je het kort vertelt, dan zit, het zit namelijk duidelijk een begin aan. Oh, oké. Okay. Ja? Maar weet je wat, ik kom het een keer bij je vertellen, dan neem je het op. Ja? Maar je vertelde over een bak in de, de, de, de, in de kelder van een café. Ja, en dan kan ja niet helemaal. daar is het Amsterdam Ballongezelschap ontstaan. Dat is in Café Appel. En uh, daar waren we bezig met een deskundologisch bodemonderzoek. En dat hield in dat we onderling hadden afgesproken... elke avond om 8 uur zijn we bij de kuil van Appel... en dan gaan we verder met het deskundologisch bodemonderzoek. En die kuil werd steeds groter en steeds dieper... En het was de kuil van appel, maar hij kreeg steeds meer de vorm van een peer. En elke avond tot midden in de nacht, twee uur, drie uur waren we daar bezig. Kreeg ieder met een, een schep blubber uit die kuil in een appelmoesseefje. En dat werd dan in een emmertje. Iedereen had een eigen emmertje. En, een, en er werden de wonderlijkste dingen. We zijn door zeven vloerlagen heen gegaan. Er waren hele oude nonnenkloosters van, van, van eeuwen terug... En dan gingen we door die vloer heen weer. Dat was in zo Amsterdam. bijzonder. En ja, waar daar... is dat café dan? In de, in, de doel, in de Oude Hoogstraat. Oude Hoogstraat. Oude Hoogstraat. Dat is dan, uh, ja, vanuit de Dam heb je de Nieuwe Hoogstraat en de Oude Hoogstraat. En uiteindelijk kon je op het Waterloopplein uit. Nou, daartussenin ligt dan Café Appel. Daar is de Amsterdams maar... Ballongradschap ook opgericht. Ja, ja, ja, ja. En daar was Leo bij. Leo was daarbij. En het mooie van Leo was, uh, elke fonds die we deden, dat was iets bijzonders. Bijvoorbeeld ineens een, een, een prachtig koper een, een balletje. En niemand wist wat het was. Leo maakte daar een gedicht bij. En dat ging allemaal in die sinaasappelkistjes. En uiteindelijk werd het hele café, werd namelijk een museumachtig weerkaatsing, weerspiegeling van wat daar eeuwen onder de grond allemaal heeft plaatsgevonden. En weken daarna loop ik op het Waterloopplein. Zie ik een meisje lopen met een, hand, met een boodschappen taal. En dan steekt dat koper dingetje ook. Blijkt dat het het uiteinde van een, van een schaats is van nooit gedacht. Zo'n houten schaats, dat bovenste schroefje. Maar uh, ja, er zijn wonderlijke dingen gebeurd. Ik heb al die foto's en al die beschrijvingen. Ik heb het logboek. Ik heb het logboek van de Kuil van Appel. Dat staat, heeft Iedereen heeft erin geschreven. Ook de burgemeester van Amsterdam. Maar om Simon Vinken oog En al die dat mensen. Dat weet ik niet meer. Oh, oké. Okay. Maar het is een prachtig logboek. Dat heeft nog geëxposeerd geweest in, de, in het Stedelijk Museum. En hoe lang was de baard van Leo van der Zalm? Die was dat aan zijn ademsappeltje. Dat valt nog mee. <laughs> mm. Nog een vraag? Ja, ja, ja. Want je zei net toen je hier een beetje voor het podium knielde over hoe dan ook. Hoe dan ook? Ja, hoe dan ook, ja. Nee, en daarom... En dan... Uh, hoe dan ook... En daardoor werd ook uh, kapitein Blauwbaard, dat werd zijn naam, zijn naam, zijn naam is namelijk dan. Lord Hoedan. L-O-R-D, Lord dan. Dat is eigenlijk de naam van Leven het Zalm geworden. Maar dat eerste keer dat hij zei dan en dan ook, dat, deed je dat net daarvoor voor? Die, ja, voor die tijd was het kapitein Blauwbaard, hij had namelijk het schip. Wij zijn met het, uh, met, uh, met het netwerk wat ik in die tijd had... Elke, elk tijdperk heb je een ander netwerk, dat, dat verandert langzaam. Zijn we met zijn boot, dat was een stijlclipper. Dat is een naam voor een bepaalde rivierboot. Zijn we helemaal naar Rotterdam gevaren. Omdat uh, Erasmus met uh, lof der zotheid... Die was zoveel jaren uh, of overleden of wat dan ook... Zijn we met de volle schuit naar Rotterdam gegaan. En s'morgens vroeg om zes uur... Zitten we op de helft. En ik hoor ineens de startmotor van die stijlklippen. Ik dacht, we gaan nu toch al niet varen. En we waren allemaal onderluiks. En ik doe een like open. Jullie luisteren naar Radio Ruigoort. Wat ik nou zo jammer vind, Theo, is dat ik ja? gemist heb wat je vertelde. Wat?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 zitten we op de helft. En ik hoor ineens de startmotor van die stijlklippen. Ik dacht, we gaan nu toch al niet varen. En dat waren allemaal onderluiks. En ik doe een luik open. Zie ik namelijk Leo van der Salm zo stoont en dronken. Die zag ik ineens achter het stuur. En die had het in zijn hoofd gehaald om met die boot te gaan varen al. En toen keek ik en toen zag ik in de verte zag ik een boot... die werd gelost met een loopplank. En over die loopplank gingen allemaal mannetjes met volle zakken. Wat erin zat, weet ik niet. En toen dacht ik, Leo, als jij dat stuur niet omgooit, dat rat... dan gaat die boot precies naar dat, daar die mannetjes. En dat, Hij zag het helemaal niet. En hij knalt bovenop die boot... en je ziet al die mannetjes met die zakken zo in het water flikkeren. Oh, dat soort dingen, dat is het, dat is van levende Zalm. Zo kan ik honderden verhalen van hem vertellen. <laughs> Dit was zo eentje. En die verhalen hebben geen kop en geen staart. Het is gewoon... Het zijn onderdelen van een hele... Een hele uh... staan. Ja, ja. Uh. Uit de tweede ronde. Een Nederlands literair tijdschrift met ruime aandacht voor vertalingen... en met de vaste rubriek Light Verse. Verscheen in jaargang 12, 1991, het gedicht... Alpenlied van Leo van der Zalm Alpenlied Aan wind heb je niets Die gaat voorbij In zo'n dal Die vlucht verder Aan regen heb je niets Die is er maar af en toe En voedt zo her en der een beek Aan wolken heb je niets Die doen zo hooghartig Die gaan elke kant op maar bergen zijn er. En die staan onwrikbaar. Die hebben de tijd mee. Die doen alsof ze bestaan. Voor de eeuwigheid. Maar dan. Maar voor even. Want op hun flanken. Groeit hun verval. Alles wat aan bloei. Zich uitleeft. Voorbijgaand. Elke wortel. Die het gesteente splijt. Elke bloem. Die en bij... En wind aan zich verslaafd, aan bergen heb je niets, die doen maar uit de hoogte, die staan rond een dal, een vervallen, voor je het weet, eerder dan de wind, dan regen, dan wolken. Voorgelezen nu door mij, Izzy. Op 19 of 20 juli in Ruigoord 2022. Gevonden op het internet. U luistert aan. naar Radio Ruigoord. Oh. Je luistert naar Radio Ruimgoord. Je luistert naar Radio Ruimgoord. Oh, wat was het dan? Je luistert naar Radio Ruimgoord. Met de vorige stukje goed van de Leentjes op het Ketroos. We elkaar. elkaar Radio Ruim voor. Kunnen jullie niet nog één keer in. dikke. Radio Volgende uitzending. Je luistert naar Radio Bruisboord. Je luistert naar Radio Bruce. Luister. Radio Ruighoord. Je luistert naar Radio Ruighoord. Je luistert naar de aflevering van Ruighoord Radio. Ja, kun jullie niet nog één keer inzetten? Nee, dat is een ding. Hè? Jingle, ja. Radio ja ja dat het Ja.